Van 12 uur Katrien Straatman met het NOS Journaal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 Zie je van lunch niet alleen, want u ook vast luisteraars bent al begonnen aan de lunch of gaat dat zo doen, dan nou, ga ik u vast makkelijke lunch toewensen natuurlijk. Misschien wel een brunch, kan ook natuurlijk. Sommige mensen hebben de luxe om het ontbijt over te slaan, lekker uit te slapen en dan uh, laat te ontbijten en dat te combineren met de lunch. En dan wordt er ineens een brunch, ja, Mijn sidekick is er niet. Dolly, uh, beterschapmeisje, want je ligt op bed. Uh, ja, Dolly heeft griepluisteraars uh, als zoveel, Want nog steeds links en rechts om me heen in de doen uh, Noem het maar op. Allemaal mensen die de, uh, geveld worden die door die uh, fanatieke griep... die zo om zich heen grijpt overal in Nederland. Wij wensen natuurlijk ook namens alle luisteraars... en alle medewerkers van ZFM Zand voor Dolly... een voorspoedig herstel, Dolly. Ja. Als je luistert naar het programma, dan knap je alvast een klein beetje op, hoor. Ja, straks rond half één wat nieuws vertellen, Ik heb niet veel kunnen verzamelen, want... Nou ja, geen nieuws, goed nieuws, zeggen ze dan. Er is niet echt veel gebeurd in het weekend in Zandvoort. Het was ook een beetje vervelend weer, natuurlijk. Dus niet veel mensen zijn kennelijk dingen gaan doen... wat Niels nieuwswaardig, wat waardige feiten op heeft geleverd. En straks rond het kwart over een nog even met Joop van Esbel... misschien dat hij ons nog wel kan bijpraten... over wat het hier in Zandvoort allemaal uh, heeft plaatsgevonden... het afgelopen weekend. Verder geef ik u straks de weerberichten voor de komende week. Althans de verwachtingen, moet ik dan zeggen. Want je weet het maar nooit. En zo omslaan, hoor. Hm? Natuurlijk ook lekkere muziek. En daar gaan we mee beginnen. En we beginnen met een oudje van de Eagles. En dat heeft altijd in de top 2000 gestaan. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. Noem het maar op. Nou, dan heb ik het natuurlijk over. Ja, ja. Pak even een hotelletje zo tussen de midden. Die solo straks wordt gespeeld op zo'n gitaar met twee halzen, ja. Hals over kop, zeg maar. En dan, uh, ja, zijn er meer mogelijkheden om zo'n solo goed in elkaar te draaien, live ook, hè, zeg maar. Ik heb er zelf niet veel verstand van. Ik kan een beetje timmeren op van die vellen, trommeltjes, maar gitaar gitaarspellen, nee, daar, daar weet ik echt niks van. hotel waar je wel in kan, maar waar je niet meer uit mag. zo blijkt het dan. Nou ja, als je maar niet hoeft te betalen voor al die nachten die je daar dan logeert, want dan, dan loopt het natuurlijk helemaal uit al. Nou, daar geloof ik allemaal. Ja, het heeft waarschijnlijk allemaal iets met drugs te maken, tenminste dat proef ik zo een beetje uit die tekst. Maar wel een, een dijk van een nummer natuurlijk. En ik zei het net al, in de top 2000... Uh, plaats 1, plaats 2, plaats 3... afgewisseld met de Bohemian Rhapsody... natuurlijk een avond van Boudewijn en Groot niet te vergeten. Die heeft er ook in gestaan. Ja, Boudewijn. Uh, we gaan een mooie draaien uh, van Disturbed. En dat uh, is The Sound of Silence. Zoals u dat kent van Art en Simon. Uh, Art Garfunkel en uh, Paul Simon, zo moet ik het zeggen. Oftewel uh, Simon en Garfunkel... The Sound of Silence, maar dan door de stuurt gebracht. Dat prachtig In darkness, my old friend I've come to talk with you again Because the vision softly creeping It seems while I was sleeping, and the vision that was planted in Color to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And A thousand people. Zijn van Simon en Garfunkel natuurlijk. Dit is ook zo'n prachtige. Dan heb ik het over die Alan Parsons Project uh, met, met Time. Uh, u kent het nummer. Het is een, uh, ook een slow nummer, maar ja, daar hou ik van. Ik hou van ballet. Ballet ballet. <laughs> Prachtig. Time. om zo tijdens de lunch even weg te zwijmelen bij de prachtige muziek van die uh, Alan Parsons Project met het prachtige nummer Time, het Zijn allemaal eigenlijk allemaal alleen maar mooie, mooie nummers, mooie muziek de een uh, uh, uh, wat, wat, wat sneller is het andere nummer. Maar uh, uh, een mengelmoes van uh, harmonieuze muziek, zeg maar. Een, een, een cd die je echt opzet, zo bij de open haard, kaasje aan en zo. Een wijntje erbij. Nou, helemaal goed. Nou ja, dat is een beetje vroeg nou, om daar met lunch al mee te beginnen met wijn. Alhoewel, sommige mensen, ja, die heb je dan ook weer. Die drinken gewoon een wijn bij, uh, ja, waar eigenlijk bij? Nou, misschien wel bij een pistoletje. <lacht> wijn met een pistoletje. Kan allemaal. We gaan uh, iets draaien van Glif Richard Cliff Richards, een digitaal nieuw opgenomen album... en na aanleiding van een tour die ze maakte, Reunited... oftewel ze waren weer even bij elkaar... I Could Easily Fall In Love With You. If you chance Griff Richards, I could easily fall in love with you. Hans Vermeulens and Club De Sandy Coast, I see your face again. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Charles Duif. Ja, goedemiddag luisteraars. Nogmaals, mijn uh, sidekick Dolly. Dolly, het is uh, helaas ziek, is gevelde griep. Dus ik zal het vanmiddag, wel uh, ik het zelf moeten doen... het nieuws brengen aan... Uh, ...de luisteraars van ZFM met regionale nieuws er wel te verstaan. Nou, ik zei het al eerder in de uitzending, ik heb niet zoveel kunnen vinden. Er is kennelijk niet zo gek veel gebeurd uh, het afgelopen weekend. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met uh, de weersomstandigheden. Niet veel mensen trokken erop uit. En, uh, nou, dus gelukkig ook niet zoveel ongelukken. Helemaal geen ongelukken heb ik trouwens uh, gezien op het, uh, op het internet. Uh, ik, ik heb het althans niet kunnen vinden, luisteraars. We gaan beginnen. Allereerst in de nacht van 4 op 5 maart. Dan vinden de werkzaamheden plaats aan het spoor hier. En in het weekend van de 4 en de 5 maart zullen dus geen treinen rijden. En de NS die zal bussen gaan inzetten om het toch mogelijk te maken om u van A naar B te brengen. En A is dan het station van Zandvoort en dan B de bestemming waar u naartoe wilt. Busverbindingen zijn er natuurlijk op elk Station en dan vermoed ik dat ze eerst naar Haarlem rijden... en dat u dan van daaruit verder kunt gaan. Die werkzaamheden op de 4e en 5e maart... die zullen duren tot in de nacht van 5 op 6 maart. Ongeveer eh, tien voor één s'nachts. Nou ja, dan, is, eh, dan gaan ze een beetje die laatste bussen weer. Hè. Nog even wat nieuws over de natuurbrug. Dan heb ik het over de natuurbrug Zeepoort... die momenteel wordt eh, aangelegd op de zeeweg in Bloemendaal... Uh, een weekend uh, later, uh, als, waar ik het net over had... dus het weekend van de 10e maart ongeveer... dan uh, gaat de zeeweg volledig dicht. De beide rijstroken, dus zowel vanaf de kust naar uh, uh, Bloemendaal... of Overveen moet ik eigenlijk zeggen... als uh, van Overveen naar de kust, naar, de, naar het Bloemendaalse strand. Beide uh, uh, wegstroken worden uh, stilgelegd en dat heeft alles te maken. met het feit dat er zo'n 2000 kuub beton wordt gestort dat weekend, op het dak van die natuurbrug. Afgelopen uh, weken, maanden... hebben ze uh, een grote bekisting aangelegd. Een, uh, ja, een fundament eerst geslagen... aan de noordkant van de weg... en aan de zuidkant van de weg. Betonnen constructies... waarop dan stalen balken zijn gelegd. Daaroverheen is een, uh, het dek van de brug gekomen... met de contouren van de brug... zoals die in de toekomst door beton worden vormgegeven. En dat beton dat wordt dus gestoord in dat weekend. En dan is het niet mogelijk... Om de weg open te laten voor verkeer. Want dat zou te veel gevaar opleveren. Dus vrijdagavond 10 maart vanaf 10 uur. S avonds, uh, gaat de brug of gaat de weg dicht. De zeeweg, aan beide kanten. En dat gaat allemaal duren tot zaterdagavond. ongeveer 10 uur. Nou, dat beton heeft ongeveer een, uh, 48 dagen nodig om helemaal uit te harden. Heb ik me laten vertellen door de uitvoerder. En ja, dat houdt dan weer in dat uh, voorlopig die uh, werkzaamheden op het dak en zo, dat die uh, niet, niet zullen plaatsvinden... dat het beton moet uitharden. En daarna wordt de bekisting die eronder zit, wordt weggenomen. En uh, ja, dan is het beton eigenlijk blijft over. En dan hebben we eigenlijk het uh, originele draagfundament van de brug... komt dan tevoorschijn. Nou, dat is eigenlijk uh, wat ik u wilde vertellen over de natuurbrug. Aankomende dinsdagmorgen, dus dan vergadert de Zandvoortse Gemeenteraad over diverse onderwerpen. Zo staat de toeristische visie op de agenda. En uh, werpt de Raad een blik op uh, de kaders van het voorgenomen participatietraject. voor de Algemene Plaatselijke Verordeningen. En zo wordt uh, ook aan de Raad toestemming gevraagd om de statushouders wat langer. En dan heb ik het over uh, een periode ongeveer tot 1 juli 2017. De huisvesting in het spalier. Het gaat dus over de vluchtelingen die zijn gehuisvest in het spalier. Uh, of dat allemaal verlengd kan worden tot uh, 1 juli 2017. Ik meen dat het een openbare vergadering is, dus u kunt die vergadering uh, bijwonen als u dat wilt. Ja, dan gaan we naar de weersomstandigheden. Niet zo lekker, althans dat ik hierheen kwam rijden. Het was, het was regenachtig, een beetje, beetje winderig, euh, nou, een beetje herfstleer eigenlijk. Het is wel zacht, met vanmiddag zo'n 9 tot 12 graden. En op veel plekken daar gaat dus nog steeds regen vallen. Later in de middag dan krijgen we meer buiig weer. Ook nog met onweer kan dat gepaard gaan, hagel, het zware windstoten. En ook morgen, luisteraars, ik kan het niet beter maken dan het is, dan is het ook buiig. Daarbij is het gevoelig kouder, met circa 7 graden en een koude wind erbij. De rest van de week blijft het behoorlijk nat en ook waait er vooral donderdag weer een flinke wind. De middagtemperatuur ligt dan zo rond de 10 graden. Nou, ik zei het al, vanmiddag wordt het maximaal 9 graden, op, 9 graden en op de wadden wordt het zo'n 12 graden. Nee, ik zeg het fout. Vanmiddag wordt het maximaal 9 graden... En op de Wadden... Nee. Oh, oh, duif. Ja, dat komt het dolly is natuurlijk. Hè. Dan moet ik het zelf doen en dan gaat het helemaal mis. Nou, vanmiddag, vanmiddag wordt het uh, maximaal 9 graden op de Wadden... tot 12 graden in Limburg. De zuidwestenwind die blijft nadrukkelijk aanwezig helaas. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig. En daar waait de wind vanaf open water. En dan geeft dat dan weer een krachtig gevoel. ...van die wind, mogelijk soms hard tot wel zeven Beaufort. Aanvankelijk valt er al maar regen, dat heb ik al vermeld. En in de tweede helft van de middag trekken onweersbuien vanaf het zuidwesten over het land. Bij deze buien is de kans op hagel een zware windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur. In het zuiden van het land mogelijk totaal tot 90 kilometer per uur. In de loop van de avond wordt het vanuit het zuidwesten op de meeste plekken overwegend droog... En uh, tijdens uh, de nacht dan komen er vooral in de kustprovincies nog enkele buien voor. Hierbij is een kleine kans op opweer, ook weer hagel. En de minimumtemperatuur ligt dan zo rond de 4 graden. En de Zuidwestenwind blijft stevig doorwaaien. Dan morgen, luisteraars, dan slaat de dag vooral in het westelijke provincies. Met alweer uh, oh buien. Oh, wat een armheid. De buien breiden, die breiden zich overdag noordoostwaarts uit. En vanuit België. Ja, uit het zuiden van Doorn, bij de buien. Dat trekken ook buien over het zuiden en oosten van ons land. Bij deze buien is een kleine kans op onweer ook weer aanwezig. Hagel kan er ook nog voorkomen. En tussen de buien door is er ook wat ruimte voor de zon gelukkig. Het wordt maximaal zo'n 7, 8 graden. Maar tijdens een bui, dan ligt die temperatuur een aantal graden lager. Daarnaast veroorzaakt de matige aan zeevrij krachtige zuidwestenwind... een gevoelstemperatuur van zo'n 1 tot 3 graden. Rond het vriespunt zelfs. Woensdag, daar gaan we naartoe. Nou, dan uh, starten we met het naar het oosten wegtrekkende buien. Uh, de rest van de ochtend en in de middag is het op veel plekken droog. Hè, hè. Ook wat ruimte voor de zon. Woensdag opmiddag een flauw zonnetje vanuit het zuidwesten... neemt de bevolking uh, geleidelijk weer toe. En uh, in de avond... Nee, nou is mijn muziek weg, dat moet niet. Start er gewoon weer even opnieuw. Waar was ik gebleven? Ja, donderdag een stevige westenwind. Aan zee waait het enige tijd hard... Mogelijk soms stormachtig windkracht acht en aan het begin van de dag is de kans op regen heel groot en later is het waarschijnlijk wat droger. En zijn er ook weer net als woensdag wat zonnige perioden. Ook neemt de wind in de loop van de dag af en het wordt dan zo'n 9 graden qua temperatuur. Vrijdag en in het weekend, nou loop ik ver vooruit, dan verloopt het weer vrij nat, alweer nat. En voor de zon is er weer een beperkte ruimte. De zuidenwind wordt het wel vrij zacht. Er wordt zachte lucht aangevoerd. En op vrijdag en zaterdag liggen de maxima zo tussen de 9 en 13 graden. Zondag 8 tot 11 graden. Nou, volgende week, eh, dan loop ik nog meer vooruit. Dan lijkt het wat minder nat te worden. En de temperatuur, eh, de weersverwachting, eh, is dan een beetje onzeker. Het kan vrij zacht blijven. Maar er is ook kans op een kouder weertype met vorst in de nachten. Ja, daar kunnen we alle kanten mee op. Dus dat, dat moeten we nou maar eventjes te goed houden volgende week. Nou ah ja, tot zover eh, eh, eh, het weer. Ja, dankjewel Ruud Janssen. Nou, ik, ik ben mijn eigen sidekick vanmiddag. Dus ik heb ook mijn eigen muziekje heb ik uitgezocht. En, eh, wat vindt u van... Kaylee van Marillion... I put een spell on you. CCR of the Credence. Kriwata. Revival. John Fockerty. John Fogarty Van de Clue Clearwater Revival There's a kind Of ash. Karen Carpenter And There's a kind Holding you tight We luisteren naar CCR met uh, Poeders En daarna natuurlijk uh, onze Karen Carpenter met uh, There's a Kind of Hush. Me and you. And a dog named Boo. Lobo. Een nummer uit de jaren zeventig alweer. Tijd geleden mensen. I remember to this day the pride. We'll Ik heb het al uh, gemeld net tijdens het weerbericht. De komende week alleen maar buien, regel, hagel, onweer, zware windstoten. Nou, je hebt het, uh, je hebt het allemaal niet voor het kiezen, maar het is allemaal niet lekker hoor, nee. Uh, wat je wel voor het kiezen hebt, is mooie muziek. En dat ga ik ook voor u doen. Marillion, ik draaide ze net al met uh, Kelly En dit is Sympathy. Now when you climb into your bed tonight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 the hot Roland en de Family Dog nam het ook op. De Sympathy. Uh, maar dit was de uitvoering en ik vind die uh, aanmerkelijk beter en mooier uh, voor mezelf dan hoor. Hoop voor u ook. Uh, sympathy van Marillion. Ja, onthoud de naam. Nou, heeft u waarschijnlijk al lang in uw uh, muzikale bibliotheek opgenomen. Want het is natuurlijk een groep die weer hele mooie nummers al op de CD en op de geluidsdrager heeft gezet. Oh, oh, oh. We weer wel bespraakt vanmiddag, luisteraars. En het is alweer bijna tijd. Uh, om af te sluiten het eerste uur dan. Want uh, uh, de klok die tikt zeer voorzichtig naar het nieuws toe van één uur. Daarna de reclame en daarna natuurlijk een stukje cabaret. Dat gaat ook helemaal goed komen. Nog een klein stukje George Harrison met My Sweet Lord. En dan uh, is het zover. Het nieuws komt voorbij. Tot zo.